Zes uur, het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Ouders, dader Alven willen gesprek met slachtoffers en nabestaanden. Akkoord tussen kabinet en gemeente over bezuinigingen op de tocht. en NMA-topman beschuldigd van Mijn Eet. De ouders van Tristan van der Vlis willen praten met de slachtoffers en nabestaanden... van de schietpartij afgelopen zaterdag in Alphen aan de Rijn. Dat heeft burgemeester Eenhoorn van ze vernomen. Hij sprak vandaag met de ouders. Op de site van de gemeente Alphen wordt de moeder geciteerd. Ze zegt dat ze haar verdriet over het leed dat haar zoon heeft aangericht... niet in woorden kan aangeven. Uitdrukken. De ouders benadrukken dat ze het gesprek met slachtoffers aan willen gaan op het moment dat die mensen daar zelf aan toe zijn. De vader en moeder hopen dat zij de nabestaanden kunnen helpen met de vraag waarom hun zoon zaterdag in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. De man die ervan wordt verdacht een agent en een vrouw in Buffalo te hebben gedood, is een uitgeprocedeerde asielzoeker van 25 jaar. De hoofdofficier van justitie noemt het aannemelijk dat de hoofdagent van 48 is doodgeschoten met een politiewapen. Er zijn geen andere wapens gevonden. De verdachte is een bekende van de politie. De vrouw die gisteren dood werd gevonden in een appartementencomplex in Buffalo was 29 en ze werkte voor de zeehondencrash in Pieterburen. De agenten die bij de schietpartij gewond raakte is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. Een omstander van 72 die ook gewond raakte ligt nog wel in het ziekenhuis. De vier grote steden weigeren mee te werken aan de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Ook de andere gemeenten hebben er grote moeite mee. De kans dat het kabinet een akkoord kan sluiten met de gemeente over de uitvoering van de totale bezuinigingen wordt daarmee volgens de grote steden uiterst klein. Het kabinet wil 700 miljoen euro bezuinigen op de sociale werkvoorziening. De gemeenten zeggen daardoor te weinig geld te hebben om de salarissen te betalen waardoor er werkplaatsen failliet zullen gaan. Ook zijn ze bang dat er mensen buiten de boot gaan vallen en in de bijstand terecht zullen komen. Het kabinet denkt dat veel mensen juist voor een gewone baan in aanmerking komen. Nu werken er zo'n 100.000 mensen met een beperking in de sociale werkvoorziening. Staatssecretaris de Krom heeft toegezegd dat niemand daarvan zijn baan verliest. De gemeente bestrijden dat. Mensen uit de Europese Unie die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, mogen niet in Nederland blijven. Als ze hier langer dan drie maanden zijn en geen uitzicht hebben op werk, komt er een eind aan hun verblijfsrecht. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met gemeenten. Verder kunnen EU-burgers alleen nog een bijstandsuitkering krijgen als ze Nederlands spreken of een cursus Nederlands hebben gevolgd. En ook op andere punten worden de regels aangescherpt. Aanleiding voor de maatregelen is het stijgende aantal werknemers uit Midden- en Oost-Europa, maar de aanscherpingen gelden voor alle EU-burgers. De maatregelen gaan verder onder meer over betere registratie, tegengaan van uitbuiting en betere huisvesting. Het OM beschuldigt NMA-topman Kalpfleisch van Mijn Eed. In zijn vorige baan als rechter zou hij in de zaak over gesjoemel... met bouwgrond rond Schiphol vriendjespolitiek hebben gedreven. heeft in de schiphol zaak altijd ontkend... dat hij zich als rechter schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Maar vorige week verklaarde een griffier van de Haagse rechtbank onder Ede... dat Kalpfleisch voor de rechtbank heeft gelogen... en dat er wel sprake was van belangenverstrengeling. Ze kent Kalpfleisch goed en had een tijd een relatie met hem. Eerder vandaag kondigde de NMA al aan dat Kalpfleisch met onmiddellijke ingang met verlof is gegaan om zich geheel te kunnen wijden aan zijn verdediging. Koningin Beatrix heeft op de derde dag van haar staatsbezoek aan Duitsland de stad Dresden bezocht. Samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima maakten ze een wandeling door de binnenstad. Het koninklijk gezelschap bekeek onder meer de vrouwenkiertje. De kerk, die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest... bij het bombardement op Dresden, werd in 2005 heropend. Morgen, op de laatste dag van het staatsbezoek... gaat de koningin naar de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Rotterdamse haven zijn de Shorders in staking gegaan. Shorders zetten containers vast op schepen en kaders en maken ze los. Ze hebben ruzie met hun werkgever over een nieuwe CAO... Bij een van de shortest gaat het conflict over de loonstijging, bij een ander over de flexibilisering. Volgens de werkgevers zijn er nog geen signalen dat er schepen uitwijken naar andere havens, wel zijn de wachttijden opgelopen. De Duitse president Wolf is in Wiesbaden bekogeld met eieren. De dader is een man die in 2007 ook al eens Wolfs voorganger Horst Keuler aanviel. Toen gooide de man geen eieren, maar stortte hij zich op de Duitse president in een kerk in Frankfurt. Hij kreeg daar 40 uur werkstraf voor. De Duitse president Wolf kreeg vandaag een ei tegen zijn kolbertje. De 48-jarige dader werd direct afgevoerd door beveiligers. Hij is gearresteerd. Het weer vanavond wisselen bewolkt, vannacht plaatselijk mist. Morgen vooral in het oosten veel bewolking, in het westen ook af en toe zon. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Namorgen zonniger en iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt normaal. Er staat in totaal 200 kilometer aan file. De meeste files staan bij Utrecht. Wat opvalt is de lange file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Maarsen en Vianen, 10 kilometer... Ook lang is de file op de A12 richting Arnhem, tussen knopend Oude Rijn en Driebergen 13. Er is een ongeluk gebeurd op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Daardoor staat de file tussen de Alfred Hilvarenbeek en Best 10 kilometer. Maar de weg is weer vrij. De wekker maakt je wakker. Maar waar sta je voor op? 365 heeft een nieuwe kijk op werk. We willen stimuleren dat we allemaal werken en leven met bevlogenheid.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 AZ tegen ADO Den Haag, Feyenoord tegen Willem II en NEC tegen Ajax. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op Bing.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Zeven minuten over zes, goedenavond. Het laatste nieuws over de schietpartij in het Groningse Baflo. Daarbij kwamen gisteravond een vrouw en een politieagent om het leven. Verslaggever Roel Pauw is in Groningen. Roel is al wat bekend over de relatie tussen de overleden vrouw en de verdachte? Ja... De vrouw die omgekomen is gisteren, 29-jarige inwoner van Buffalo, die werkzaam was bij het 700 centrum in Pieterburen overigens, had volgens het openbaar ministerie al langere tijd een relatie met de verdachte. Hoe dat precies zit weten we nog niet. Er wordt nog huiszoeking gedaan in het appartement en de omgeving is nog niet vrijgegeven. Maar ze waren dus. De... En daar gaat Roel Paal vanuit Groningen. We... We gaan proberen contact te herstellen. Lukt dat niet te komen we zo direct even bij hem terug. Ja, Roel, ik hoor je weer. Ja, nu weer de telefoon. En, en daar ben je ook heel duidelijk te verstaan. Ga verder met je verhaal. Ja, uh, wat, het laatste wat ik zei was dat uh, die twee elkaar dus al langere tijd kenden, een relatie hadden. Uh, er wordt nog onderzoek gedaan in het uh, appartement waar die vrouw woonde... Um, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. Zijn er wel meer details over de verdachte? We wisten dat hij een uitgeprocedeerde asielzoeker is. Wat is verder over hem bekendgemaakt? Uh, hij is 25 jaar. Hij verblijft al zo'n 10 jaar in Nederland. Um, er is al drie keer tegen hem gezegd dat hij niet in Nederland kon blijven. Maar de uitzetting is nooit uh, uitgevoerd... omdat zijn identiteit niet precies is vast te stellen. Dus het was ook niet duidelijk naar welk land hij eventueel teruggestuurd zou kunnen worden... Um, hij is bij zijn aanhouding gewond geraakt, trouwens, door vijf politiekogels. Zijn situatie is niet levensbedreigend. Verblijft nog wel in het ziekenhuis, maar hij kan morgen wel worden gehoord door de rechtercommissaris. En dan zal duidelijk worden wat hem heeft bezield en of hij inderdaad uh, de moordenaar is van die 29-jarige vrouw. En de agent? Wordt hij daar ook van verdacht? Toch? Die... De agent ook zeker, ja. Ja. ja, ja. Uh, al kun je dat natuurlijk nog niet met uh, zoveel stelligheid zeggen. Het uh, onderzoek loopt nog. Maar uh, de omstandigheden wijzen zeer duidelijk in zijn richting. Uh, ook dat hij op een of andere manier uh, de hand heeft weten te leggen op het dienstwapen van Dirk Haverman, de 48-jarige politieman die is doodgeschoten. Hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan, is ook nog niet duidelijk. Uh, maar ja, het, het is, er zijn geen andere wapens op de plek is dus onheils gevonden, dus het is zeer aannemelijk dat uh, Havenman met zijn eigen wapen is doodgeschoten. En Haverman, die omgekochte agent, die was niet in uniform, maar hij was in burger. Ja, hij was weliswaar in burgerkleding uh, uh, op straat, maar hij was wel degelijk in dienst. Uh, en hij is als een van de vele agenten op dat appartementencomplex afgestuurd om te kijken wat er aan de hand was. Nou ja, de rest is dus bekend. Een zoekactie die eindigde met de dood van hemzelf. Uh, en uiteindelijk de aanhouding van die 25-jarige man. Die morgen wordt voorgeleid vanuit Groningen Roepau. Dan gaan we naar Duitsland. Het Nederlandse Koningshuis is daar populair. Dat bleek tijdens de derde dag van het staatsbezoek van koningin Beatrix. Tijdens haar bezoek aan de binnenstad van Dresden... was er ondanks het slechte weer namelijk veel belangstelling. Ja, sehr schön. Und? Bij het beeld van Martin Luther... Op het plein voor de vrouwenkiertje een straattheater, een vrouw die een hofname nadoet. Hoe hoffelijk ze kan bewegen. Attention. Ja, mevrouw, de heuvel, en zoals overal als de koningin komt, staat het publiek langs de kant. We zijn met die en zijn we. freuen uns über über Besuch. Das Dresden sehr En ook de collega's van de Duitse televisie willen dat we dus weten wat de mensen in de regen met paraplu. Bezield om te komen kijken naar onze koningin. Wat interesseert u heute vandaag aan dit bezoek? Waarom zijn u hier? Ik kom zufällig toevallig voorbij en dacht ik: kijk die koningin mal an. En dat is ja uh, durchaus spannender als onze farblosen Bundespräsidenten in de laatste jaren. Also... Das... En de vraag blijft dan natuurlijk: waarom vinden ze in de Republiek Duitsland een koningshuis, beter gezegd ons koningshuis, zo interessant? We ja, hebben geen koning. Ik ben traurig. Ik Ook geen Ja, dat is Sissy, de jonge keizerin. Toch, ja. we hij, ja, nee. hij is een Sissy Keizer. Sissy <laughs> Keizer. Ja. Het gaat zelfs zover dat de Nederlandse Oranje-kinder Rijnilders van Ditshuizen de hele week al op stap is met Duitse cameraploegen. Ja, de Duitsers zijn gek op Koningshuizen. En we dus, zijn inderdaad Nederlanders zeer omdat wij iets hebben wat zij niet hebben. Daar zijn ze een beetje jaloers op. Want een koningshuis geeft, hoe je het ook wendt of keert... een zekere glans en gloria aan het bestaan. Een beetje sprookjesachtige voorbeeldfunctie ook. Ze staan boven de partijen, dus je kan je daar makkelijker onderscheiden. Um, en dat hebben dus al die koningshuizen. Ze zijn daar helemaal gek op. En dan hebben ze met Nederland natuurlijk nog extra. Want wij zijn natuurlijk zeer nauw überhaupt met Duitsland verbonden. met een zeer sterke band. En ze vinden ons sowieso heel leuk, heel bijzonder en geestig als volk. Maar die Nederlanders, als je nou kijkt naar koningin Beatrix, die was getrouwd met een Duitser. De vader was een Duitser, de grootvader was een Duitser, de overgrootmoeder was uh, koningin Emma, een Nederlandse. Dus dat is uh, meer Duits dan Nederlandse familie. Dus ze zeggen ook, ze is al een beetje die koningin der Deutschen. Zo voelen ze dat. En inderdaad, ze rennen erop af op alle zendingen hier op de televisie, te ze te horen en te zien. Ja. Oh, oh, oh, oh. Maar het mooiste moment van de dag, het hoogtepunt, was natuurlijk voor de man met het orgel. Ja, uh, ze hebben me ja alle drie die hand gegeven, dat is ja klaar. Okay. Majesteet, ik heb een bitte. Die innen blikken, vielleicht. Ach, ja, das, aber es wird sehr nass. Da hat jemand einen Schirm über unseren Kopf, sonst geht das alles, vergeht das alles. Das ist nicht einfach. Darf ich mal ein bisschen versuchen? Versuchen. Es, es, es bewegt sich ein bisschen. Also hoffentlich, ich trinke halt es so, damit es trocken bleibt. Ja? En touse, ja. ja. Stop. Stop. Stop. Wat heeft hij dan? Een foto uit 1999 die hij net heeft laten ondertekenen. Met koningin Beatrix en nu ook een handtekening van de koning. Schade, die signatuur weg. hij loopt een beetje weg, want hij is nat geworden door de regen. Ja, ik heb. Nou, Wat sollte ik spelen? Tulpen aus Amsterdam. Nicht? Die Nationalhymne darf ik niet spelen, obwohl ik die ook heb. Maar schauen Sie, ik wil ihn. toch nog even. Hier. De Wilhelmus. Voor de opera, het Wilhelmus. <laughs> De orgelman in Dresden die net als in 1999 bezoek kreeg van koningin Beatrix... nu ook Willem-Alexander en Maxima. Zo zag verslaggever Menno Meijer. Straks PSV en FC Twente beginnen vanavond in de Europa League aan een Mission Impossible. Bij de ANWB, Wijnald Zwaan. De meeste dagelijkse files staan er nog wel. Zijn geleidelijk aan aan het oplossen. Weinig bijzonderheden. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat er langs de langste file. Bij Driebergen 13 kilometer. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven gebeurt het enige ongeluk in deze spits. Tussen Morgestel en Oorschots staat nog 6 kilometer. Maar het gaat weer rijden, want de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Er wordt gestaakt in de Rotterdamse haven. De Shorders, dat zijn de mensen die de lading goed moeten vastzetten op de schepen... maar ook op de wal, die hebben het werk neergelegd. Nick Stam van FNV, goedenavond. Goedenavond. Wat is het probleem van de Shorders? Het probleem is dat uh, in onze sector hebben wij een aantal bedrijven, een drietal bedrijven. En uh, twee daarvan die volgen een, uh, een sector-CEO. En de derde bedrijf die volgt een uh, CEO gerelateerd aan de ECT-CEO. En uh, er zitten twee problemen. Uh, het bedrijf Maat als Service, die de ECTCO volgt, die volgt niet op alle punten de ECTCO. En daardoor zijn er een aantal dingen behoorlijk scheef gelopen qua betalingen. Want ze en betalen daar... te weinig volgens de CEO? Ja. Ja. En uh, uh, het andere punt, het andere bedrijf, die hebben flexibiliseeringsmaatregelen, hebben ze steeds verder opgerekt. En die zijn nu compleet uit de ban, uh, uh, zeg maar. En uh, wij hebben gezegd, ja, die moeten dus uh, weer uh, terug naar de normale proporties, zodat de mensen ook gewoon een sociaal leven hebben. En uh, vervolgens hebben we de, de, de drie bedrijven en ook de werknemers de gezamenlijke uitdaging om richting 2014, als de tweede maatvlakte een feit is, waar veel lading van de bestaande, uh, bestaande tunnels verdwijnt naar de tweede maatvlakte, dat het werk daar ook gedaan wordt, dezelfde werknemers omdat we anders zo meteen te veel mensen over hebben. En als u zegt het is belangrijk dat de mensen van dat ene bedrijf weer een normaal leven kunnen leiden. Wat is er nu abnormaal aan hun leven? Kunt u daar een voorbeeld van geven? In de haven zijn wij, uh, hebben wij, uh, zijn wij heel flexibel. Hè? Mensen die werken in vol continu systemen. Bijvoorbeeld uh, je begint soms van kwart over zeven tot uh, kwart over drie s middags, Of je begint van uh, kwart over drie s middags tot kwart over elf in de avond. Of van kwart over elf in de avond tot kwart over zeven in de ochtend. En dat doe je dus volgens een rooster systematiek. En dit bedrijf die heeft in de afgelopen jaren de mensen constant verschoven. Dus in plaats van dat ze om, om, um, om kwart over zeven ochtend moesten beginnen, dan moesten ze opeens om kwart over vier s'nachts beginnen. Eh, of, uh, of om kwart over vijf. Maar ook in de avonden is dat ook zo. En ook z'n middags om kwart over drie. Dus mensen die hebben bijvoorbeeld kinderen, een partner die werkt, en dan hebben ze hun rooster afgestemd op de, uh, zeg maar de, de thuiskomstijden van hun partner. En dan kunnen die op de kinderen passen. Nou, en nu worden ze van tevoren gebeld, uh, kort van tevoren, ze zeggen, je moet uh, eerder beginnen, je moet later beginnen. Er zijn ook die jongens die werken vijf, zes nacht achter elkaar. Nou, wij kennen in de haven gezondheidsroosters, dat is maximaal drie nachten achter elkaar werken. Ja, en de gesprekken daarover, die zijn tot nu toe dus op niks uitgelopen, hè? dus nu die acties. Waar leidt dat ja. toe in de haven, deze acties? Nou, een enorme opstopping van, uh, van schepen, de schepen die niet, kunnen die niet meer kunnen vertrekken omdat de boten wel geladen zijn, maar dat ze vervolgens dus niet kunnen vertrekken omdat ze gesloten zijn. Ja, en anderen ja, dat... zijn er niet die dat werk kunnen overnemen. Nee, want de, de sector die staat. Ja, het zijn gewoon die drie bedrijven en er is niet iemand anders voor om dat te doen. Nee, want uh, bedoel, uh, als er andere bedrijven zouden zijn, dan zouden ze om diezelfde CO vallen en dan hebben ze hetzelfde conflict. Ja, ja. Goed, dus, dus je krijgt een opstopping van de schepen. Le leidt dat tot boze reacties? Ongetwijfeld, ik heb ze nog niet gehoord, maar uh, er zullen een aantal, er zullen behoorlijk pist-of zijn natuurlijk. Net zoals mijn achterban ook pist-of is. Nee. Want ik bedoel, die voelen zich namelijk uh, niet echt uh, uh, zeg maar, uh, serieus genomen. Wij hebben vanmiddag, vanmiddag hebben wij een, uh, een nieuw voorstel gedaan om de loondiscussie op te lossen. Ook, ook de flexibiliteit. En uh, dat hebben we ook nog eens een keer over de telefoon toegelicht. Ik heb zojuist, mijn, mijn achterban weet ik nog niet eens, ik heb zojuist een reactie gehad. En wat zeggen de werkgevers dan? Wij willen niet meer een sector co dus ze zeggen ook van naar de toekomst toe, dat vinden we niet zo belangrijk met die werkgelegenheid, eh, bescherming voor onze eigen bedrijven. Dus ook voor de werkgevers, hè, want die hebben dan ook geld te verdienen. En ze zeggen vervolgens ook van, we zijn best bereid om over een eigen bedrijfsceo te praten. Maar dan moeten eerst de acties gestopt worden. Nou, dan hebben we dus nu geen enkel vooruitzicht. We hebben geen enkele inhoudelijke reactie gekregen op ons financiële voorstel. Of over onze flexibiliseringsvoorstellen. Vervolgens moeten we tegen de achterbanger zeggen dat ze nu maar moeten gaan stoppen met staken. En dat ze dan moeten gaan hopen op een... Uh, uh, een beter uh, uh, uitkomt uit de onderhandelingen, maar dat ze sowieso een afstand moeten nemen om uh, als sector de toekomst in te gaan, met gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Ja. En, nou, het, en, het is onbegrijpelijk. En dus gaat u door met de acties voorlopig? Nou ja, wij zullen zo meteen, zoals wij dat altijd doen, zometeen zullen wij met de mensen weer gaan praten. En die mensen hebben uiteindelijk het laatste woord om te zeggen van we gaan doorstaken of we gaan aan het werk. Nick Stam van FNV, ik dank u wel. Wij wachten af wat er uit dat overleg met uw achterbank komt. Okay. Peter van der Sluis, goedenavond. Goedenavond. U onderhandelt namens de werkgevers. U hoort het, ze gaan gewoon door. Terwijl u juist vindt namens de werkgevers dat er eerst gestopt moet worden met die acties. Dat uh, is een impasse. Wij willen graag uh, aan tafel. Uh, wij hebben inderdaad aangegeven uh, in onze laatste reactie dat wij uh, willen praten met uh, de vakbonden over uh, bedrijfs-CAO's. Wat uh, de allemaal aangaf, uh, hè, er is een sector-CAO, maar in feite wordt die door twee bedrijven gevolgd. En het derde bedrijf volgt uh, de ECT-CAO. Uh, uh, dat betekent dat er uh, een groot verschil is in uh, het arbeidsvoorwaardenpakket... En uh, uh, we willen die pakketten graag uh, uh, separaat houden in bedrijfs-CO's. Uh, Geeft de meeste duidelijkheid voor uh, werknemers. En dat betekent ook uh, uh, dat je op basis van de huidige pakketten kan uh, onderhandelen over uh, het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor de werknemers. Maar die pakketten voldoen dus niet aan de verwachtingen bij de, bij de werknemers. Uh, kort samengevat, de ene bedrijf vindt dat ze meer geld uh, verdienen, de andere uh, vinden dat ze socialere roosters uh, willen hebben. Zodat ze niet meer op korte termijn, s'nachts om kort over vier, daar moeten zijn. Uh, is dat zo onredelijk? Uh, nee, dat is niet onredelijk. Wij hebben dan ook aangegeven en dat staat ook in ons laatste voorstel dat wij uh, als het gaat om uh, die ene bedrijfse uh, al graag willen praten over uh, die flexibiliseringsmaatregelen en uh, hoeverre wij uh, daar wel aan uh, tegemoet kunnen komen. En als het gaat om de andere cao, dan uh, ligt er nu een voorstel van uh, de vakbond wat uh, uh, voor het bedrijf een uh, loonkostenstijging van 1,4 miljoen uh, gaat betekenen in een aantal jaren structureel. Uh, en dat is 12% van uh, de loonsom. Ja, dat uh, is wel een, uh, een groot probleem. Maar als we uh, ook daar de bedrijf kunnen, uh, uh, een bedrijfs cao kunnen maken op basis van het uh, continueren van het huidige bevolgen blijft van de ECT-CAO, dan uh, vinden we daar ook wel een oplossing voor. U zegt daarbij eerst stoppen met staken, terwijl de stakers zeggen eerst willen we gaan praten. Dat, uh, wie gaat er het eerst met de ogen knipperen? Ja, dat zal uh, moeten blijken. Uh, ik denk dat het voor iedereen van belang is om uh, te constateren dat uh, uh, wij in passen moeten komen en dat we aan tafel uh, moeten komen. Want wat is voor uh, u de impact van de staking op de bedrijven in de haven? Nou, de deze bedrijven uh, uh, kunnen op dit moment dus geen uh, mensen ter beschikking stellen aan uh, de bedrijven die uh, de containeroverslag uh, doen. En hoe lang kun je dat, dat volhouden? Punt... Wat zegt u? Hoe lang kun je dat volhouden? Uh, ja, hoe lang uh, dat volhouden is. We, we, uh, schepen moeten varen, dus uh, containers moeten geshort worden. Uh, en op dit moment uh, uh, ligt de sector stil, dus dat is een probleem. En um, het, het voorstel is er, het tegenvoorstel is gestuurd. Uh, u wilde niet uh, tegelijkertijd praten met de uh, stakers. Dus ik hoop dat er in ieder geval vanavond of anders morgen uh, wel gepraat wordt. Ik dank u hartelijk, Peter van der Sluis, namens de werkgevers. We blijven in Rotterdam. Nienke Laverman opent vanavond namelijk in De Doelen... het Europees Trombonenfestival samen met trombonist James Morrison. Het is voor de vierde keer dat het muziekfeest van het nieuwe trombonecollectief plaatsvindt. Je hebt slide factory concerten, een compositieslagveld, een schouwburgpleinspektakel... jawel, en late night jazz. Jeroen Wilaert, laat u alvast twee leden van het nieuwe trombonecollectief horen. Pierre Volders en Jurgen van Rijen spelen... Mijn jongensleben had een eind van Zweling. Een oud psalm wat wij hebben bewerkt voor trombonen. We hebben verschillende versies. Dit was een versie voor twee trombones. En we hebben het ook groter voor het hele ensemble. Heel klassiek. Niet jazzy. Nee, dit is niet jazz. Maar... Gedragen? Ja, heel mooi gedragen. Oude muziek. Klinkt prachtig. Ja, zeker. Een voorbeeld van wat er op het festival gespeeld wordt... Maar het is een van de vele varianten die mogelijk zijn. Ja, op het festival hebben we echt alle, alle muziekstijlen waar een trombone in voorkomt. Komt deze keer voorbij. Dus we gaan echt van de oude muziek tot aan echt jazz, funk en, en, en soul uh, Komt uh, voorbij met alles wat ertussen ligt aan klassiek, uh, renaissance. Ja, je hebt crossovers met uh, een paar ontzettende leuke jazzmuzikanten Die uh, zowel trompet, trombone als, uh, als uh, saxofoon spelen. James Morrison. Dus ja, we krijgen, je krijgt alle stijlen voorbij. Nienke Laverman, Fadozangeres, onze Friese Fadozangeres, die is erbij. Dus te veel om op te noemen. Maar waarom nou voor jullie speciaal de trombone? Um, nou, ik kan het zelf alleen voor mezelf zeggen. Ik was uh, heel jong, mijn ouders zaten in de harmonie. En uh, daar was het heel logisch dat ik ook wat zou gaan spelen. En ik schijn vanaf dat ik een jaar of vier was geroepen te hebben... dat ik trombonnen wou spelen, als iedereen dat vroeg. En ik denk dat het al op de een of andere manier bij ons allemaal uh, op, zo is gegaan... via de, de harmonie, de Varen, waar de familie in actief was... zijn we heel uh, enthousiast geworden voor het instrument. En toen wij een jaar of 18 waren... zijn we hier naar Rotterdam naar het conservatorium gegaan... en hebben we elkaar ontmoet... Zijn we goede vrienden geworden en dat is uiteindelijk het nieuwe collectief geworden. En als collectief organiseren we dit festival. Dat is versie van Jurgen. Pierre, ook uh, daarom niet gekozen voor de sax? Ja, eigenlijk wel, want mijn vader was eigenlijk, die speelde saxofoon ook in de plaatselijke muziekvereniging. En ik speelde daar in eerste instantie een kleine tuba, een bariton. En uiteindelijk hadden ze een trombone nodig. En ja, ik vond het een mooi instrument, dus ik kreeg les op trombone en zo is het eigenlijk gegroeid. Dus vanuit de amateurwereld is het verder gegaan. Ja. En dan komt de hele wereld hier samen toch in Rotterdam? Ja, ja, we hebben wel mensen uh, van over de hele wereld. Uh, dit is nu de vierde keer dat we dit festival organiseren. En het is iedere keer wat groter geworden en internationaler geworden. En we kunnen nu wel zeggen dat... Uh... Dat is een beetje iedereen die, uh, die ertoe doet in de wereld op trombonegebied wel langsgekomen is of, of dit festival er is. Hoe belangrijk is het in het hele scala van de wereld, dit trombonefestival? Ja, het blijft natuurlijk een mooi muziekfestival, dus hoe belangrijk is het? Maar kijk, het is fantastisch omdat iedereen die, die van trombone houdt, maar niet alleen dat van muziek houdt, op dit festival gewoon echt zichzelf helemaal terug kan vinden. Gewoon. Je hebt zoveel mooie concerten, het is een ontzettende leuke sfeer. Er is geen competitie aanwezig op het, uh, op het festival. Dus het is gewoon één grote vriendenclub. En uh, mensen die, die uh, zeg maar hun artiesten bewonderen, die kunnen ze aanraken... kunnen ze mee praten en die lopen allemaal gewoon tussen elkaar uh, rond. Dus het is eigenlijk gewoon één groot feest. Dus het, uh, ja. En geen last van bezuinigingen? Vooralsnog niet. Het dus is hopen... een rijkdom dit te doen? Ja, absoluut. Tot nu toe wel. Ja. Dus we hopen dat het zo blijft in de toekomst. Passie? Absoluut. Trommel is het mooiste. Het Europees Trommelhondenfestival vanavond wordt er dus geopend. Een wonder vanavond. Dat hebben PSV en FC Twente nodig vanavond om in de kwartfinale van de Europa League. Want PSV moet tegen Benfica een 4-1 achterstand goedmaken. En FC Twente moet zelfs een 5-1 nederlaag zien weg te poetsen. Ronald van der Geer, eh, dat lijkt mij onmogelijk. Dat is het waarschijnlijk ook. En daarom zal er uh, zeker niet op volle oorlogsterkte worden aangetreden. Beide ploegen zijn nog in de strijd om het kampioenschap en uh, plaatsing uh, Champions League. Dus men zal niet tot het uiterste gaan proberen te winnen. Maar vanavond uh, niet ten koste van alles. Maar heel spannend ziet het er allemaal niet uit. Kun je dat permitteren in Europa League? Dat je dus inderdaad de competitie belangrijker uh, laat zijn in de manier waarop je vanavond in het veld aantreedt? 5-1-achterstand en een 4-1-achterstand moet wegwerken. Kijk, als je beide wedstrijden begonnen met een, een gelijk spel uit de eerste wedstrijd... dan wordt het natuurlijk allemaal anders. Maar het is niet heel logisch dat, uh, dat de PSV en Twente vanavond... met uh, krachtinspanningen de volgende ronde gaan halen. Dus leggen ze de prioriteit logischerwijs bij de competitie... waar uiteindelijk misschien wel Champions League miljoenen te verdienen zijn. Toch in ieder geval te zien, wedstrijden de wedstrijden vanavond op tv... en ook natuurlijk hier op Radio 1. Ronald van de Geert, dank wel. Oké. Okay. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Tim en ik wensen u een fijne avond. En wij geven door aan Petra Grijze, de avondspits WNL. Goedenavond, Petra. Goedenavond, Luzella en Tim. We praten door over het plan van staatssecretaris Wekers... om de loonbelasting te verlagen en de btw te verhogen. Ja, Daar bleef aan het eind van de dag niet zoveel meer van over. Uh, zometeen praten we erover door met politiek commentator Paul Jansen. En we hebben een piepjonge ondernemer in de studio. Hij is 21, maar hij heeft al heel veel bereikt. Hij heeft een reclamebureau en hij is al drie keer uitgeroepen uitgero tot werkgever.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 De man die ervan wordt verdacht een agent en een vrouw in Buffalo te hebben gedood... is een uitgeprocedeerde asielzoeker van 25. Hij is een bekende van de politie. De hoofdofficier van justitie noemt het aannemelijk... dat de hoofdagent van 48 is doodgeschoten met een politiewapen. De vrouw die gisteren dood werd gevonden in Buffalo was 29. Ze werkte voor de zeehondencrash in Pieterburen. En De politie heeft in Almere een grote hoeveelheid nepwapens in beslag genomen. De eigenaar plaatste deze week een advertentie waarin hij verwees naar de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Tijdens een workshop zouden deelnemers leren hoe ze zo'n bloedbad kunnen overleven. De advertentie leidde tot een stroom aan boze reacties. De politie deed onderzoek en ontdekte een groot aantal nepvuurwapens bij de vechtsportinstructuur. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hiemstraat. Vanavond en vannacht houden we veel bewolking. Er zijn ook af en toe opklaringen. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. En waar het lang helder blijft, kunnen mistbanken ontstaan. En daar wordt het dan ook wat kouder, dicht bij het vriespunt. Morgen begint met zonnige periode. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken... die een steeds groter deel van de hemel gaan bedekken. En vooral het noorden en noordwesten zijn gevoelig voor wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 13 op de wadden... tot 16 in het zuiden. De wind is morgen zwak en is veranderlijk van richting. Alleen in het noordwesten staat een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Na morgen blijft het droog met zonnige perioden. Noord-Nederland blijft wel gevoelig voor wolkenvelden. Maar elke dag komt de temperatuur een graad hoger uit. En in het weekend is het dan 14 tot 19 graden. Het droge weer houdt ook na het weekend aan. ANRB ah, Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn aan het oplossen. De meeste files staan nog bij Utrecht, maar ook daar wordt het snel minder met de drukte. De langste fielers komen we nu nog tegen op de A2. Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid. 8 kilometer. De A50 van Arnhem naar Os staat nog 5 kilometer fieler voor in Ewijk. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven gebeurt het enige ongeluk in deze spits. Er staat tussen knopen De Baars en Moergestel nog 5 kilometer fieler. Maar het gaat weer rijden, want de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits, Petra Grijzer. NAVO had nooit naar Libië moeten gaan en neem je werknemers mee op Belgienstok. Goedenavond en welkom bij Avondspits van BNL. Het plan was nog maar net de deur uit of er werden al van alle kanten gaten ingeschoten. Het plan van staatssecretaris Frans Wekers om de loonbelasting te verlagen en de btw te verhogen. En vooral dat laatste viel niet alleen bij de PvdA in slechte aarde, maar ook de coalitiepartners. Die zijn heel kritisch. En Paul Jansen is politiek commentator bij De Telegraaf nu bij mij. Goedenavond Paul. Goedenavond. Wat vind je van deze actie van Wekers? Nou, hij noemde het geloof ik een verkennende nota. En uh, nou, hij weet nu wat de verkenning heeft opgeleverd, namelijk een mijnenveld. Dus uh, ik denk dat hij daar maar voortaan weg moet blijven. Hoe heeft dit kunnen gebeuren met coalitiepartners die het dus niet met hem eens zijn? Ja, dit is al in Den Haag er wordt er natuurlijk al heel lang over gesproken... om een schuif te maken tussen belasting op arbeid en een belasting op consumptie. Er zit vaak ook een uh, ja, wat linksere agenda achter. Van consumptie is vervuilend en daar moet je dan, uh, uh, ja, dat moet je dan eigenlijk een beetje bestraffen. Uh, Wekers uh, heeft er een handje van om... Uh, ja, toch uh, zonder al te veel overleg van tevoren zijn plannen uh, te parachuteren in de Kamer. Dat hebben we ook eerder gezien in de Senaat toen het ging om de BTW op de podiumkunsten. Toen bleek ook niet helemaal goed uh, te zijn verkend hoe dat nou allemaal zou landen. En zelfs zijn eigen VVD maakte toen in de Eerste Kamer uh, bezwaar tegen dat plan. Dus ja, wat dat betreft uh, verbaast mij dit niet. Maar of dit nu de schoonheidsprijs hier verdient, uh, dat denk ik niet. En wat denk je, is het plan nu dan ook definitief van de baan? Nou, ik denk dat dit wel in schoonheid zal sterven, zoals het nu is uh, gepresenteerd. Hij heeft natuurlijk een alternatief, dus vooral heel veel bezwaar tegen dat verhoog van de btw op voedingsmiddelen. Nou Daarvan heeft Wekers gezegd... ik heb een alternatieve marsroute. We kunnen dat tarief op 6% laten staan. En dat zou dan wel moeten betekenen... dat uh, voor andere uh, consumptieartikelen uh, en goederen... De, de btw verhoogd wordt naar 21%. Nou Dat klinkt allemaal heel, uh, heel plausibel. Maar ik denk dat daar ook weer uh, terzijde tijd uh, veel bezwaar tegen zal komen. En dat het eind van het liedje is dat er niks gaat veranderen. Dat is ondertussen wel heel zonde van alle geld en moeite die er inmiddels in dit plan is gestoken of niet? Um, ja, ik ken de agenda van de heer Wekers niet. Ik weet niet of die anders misschien uh, zit te duimen draaien... want met de Belastingdienst gaat het de laatste jaren gelukkig een stuk beter. Dat was uh, onder zijn voorganger, uh, toenmalige staatssecretaris... die jaren natuurlijk al een, uh, een hoofdbreken. Um, maar ja, het is natuurlijk nooit leuk als je met een plan uh, komt uh, in de Kamer... en dat wordt meteen aan alle kanten afgeschoten. Ja, nou, het is op zich een uh, mooi moment vandaag. Want het kabinet is deze week een half jaar bezig. Hoe ja. doen ze het, wat jou betreft? Nou, ik denk dat ze het op zich uh, goed doen. Dus nu, uh, kijk, het, er wordt uh, heel veel rapportcijfers uitgedeeld. Zo'n eerste jaar van een kabinet is toch vooral bedoeld, je hebt een regeerakkoord en dan moet je in het eerste jaar moet je er een klap op geven. En dan moeten die, al die plannen die uh, zijn, uh, zijn opgesteld in het regeerakkoord, die moeten gewoon in praktijk worden gebracht. Dus die moeten op de rails worden gezet. Daar slaagt het kabinet heel redelijk in, laten we wel uh, wezen. Het is een minderheidskabinet, dus het is allemaal niet zo makkelijk om het door de Kamer te loodsen. Er is nu ongeveer voor 5 miljard. Uh, aan plannen van de 18 die in totaal door dit kabinet is aangekondigd... is op de rails gezet. Dat betekent dat het nog niet is uitgevoerd... maar de plannen worden zeg maar klaargemaakt om uitgevoerd te worden. Dat is een lastig proces. Het enige nadeel wat je nu wel ziet... is dat er een beetje in de beeldvorming een idee aanstaan is... dat er wel te marchanderen valt... en dat het allemaal wel bespreekbaar is om dingen door te schuiven. Dat hebben we nu gezien... Eerst al met die btw op de podiumkunst die werd uitgesteld. Je ziet het nu weer in het passend onderwijs, je ziet het bij de langstudeerders. En hoewel er allemaal een heel redelijk verhaal achter te vertellen is... is het beeld toch een beetje dat dit kabinet misschien niet zo hard wil doorpakken als ze zeggen. En dat kan in de komende 3,5 jaar daardoor nog wel eens heel lastig gaan worden. Dankjewel, Paul Jansen, politiek commentator van de Telegraaf. En zometeen Toys for Boys. Onze verslaggever op de autorij testen de nieuwste Ferrari... Eerst de AX gesloten in de min op 349 punten, bijna 1% eraf. Ben Steinebach, ABN, goedenavond. Goedenavond Petra. Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat de beurs is vandaag gedaald met, met bijna een procent tot 359,48. Uh, ik denk dat een belangrijke oorzaak is dat Wolfgang Schäuble, dat is de Duitse minister van Financiën, een aantal opmerkingen heeft gemaakt over Griekenland. Hij heeft gezegd dat als uit een onderzoek van de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetaire Fonds, wat in juni uitkomt, zal blijken dat de overheidsschuld van Griekenland onhoudbaar is, dat Griekenland dan zijn schuld zal moeten her gaan herstructureren. Dat betekent, omdat het Internationaal Monetaire Fonds een preferente crediteur is, en die worden dus het eerst gecompenseerd voor uh, uh, verliezen op, uh, op obligaties, dat andere obligatiehouders... en dat zijn dus in, hoofd, in hoofdzaak banken, dat die dan achter in de, achteraan in de rij staan... en misschien niet gecompenseerd zullen worden. En dus simpelweg hun geld niet terugkrijgen. Precies. En daarop daalden de koersen van banken en dat trok de AIX mee naar beneden. Ja, nou, daar dus die uh, schuldencrisis die is weer helemaal terug. Ik wil met jou ook nog eventjes één heel kort bericht doornemen. Want de timing is misschien nogal apart naar de schietpartij in winkelcentrum uh, van Alfa aan de Rijn. Maar beleggen in winkelcentra is heel populair. Dat bleek vandaag. Wat is er zo aantrekkelijk aan? Nou, dat zal ik je vertellen. Er zijn natuurlijk verschillende vastgoedmogelijkheden. De ene is de kantoormarkt. Nou, daar is heel veel leegstand. Dat betekent dus dat beleggers in kantoren heel weinig huuropbrengsten hebben. En dat is dus slecht. Bij winkels is het zo dat winkeliers kunnen weliswaar slechte omzet hebben. Maar zolang ze niet failliet gaan, blijven ze gewoon hun huur betalen. En de huren van winkels zijn niet afhankelijk van de omzet, wat bijvoorbeeld in Zuid-Europa wel het geval is. Dus het is een hele stabiele inkomstenstroom die beleggers krijgen die in winkelcentra beleggen. En dat maakt winkelcentra toch, zeker in Nederland, erg aantrekkelijk. Dankjewel. Ben en ABN AMERAL. En zo dadelijk werknemers missen leiderschap. Eerst de autorij 2011, die sinds gisteren in volle gang. En in avondspits pakken WNL's Alain de Lamar en Werner Bunning... er daarom gedurende de hele week, de hele autorij, elke dag een auto uit. En ja, jongens zijn al eenmaal jongens. Dus zaten ze vandaag in de nieuwste Ferrari. Ja, en dan stoppen we nu in een merk. Nou, daar hoef je eigenlijk niet veel meer over te zeggen. Het is het elite-merk wat er eigenlijk is. Ster van de show. Dit is het merk waar je als vader met je zoontje naartoe gaat als je naar de autorij gaat. Hier willen de jongetjes naartoe. Ze hebben van de week nog gezien dat Alonso tweede of derde of vierde werd in een Ferrari. En dan moet je naar Ferrari. En weet je wat je dan ziet? Dan zie je de FF. Een van de mooiste Ferraris van de afgelopen 10, 15 jaar vind ik. En heel bijzonder, want als we ons even omdraaien dan zitten daar twee extra stoelen in. Een ja. vierpersoons Ferrari. Ja, want dat, dat, dat zoontje dat kan daar dus gewoon zitten. Het, is, het houdt niet heel erg over, maar je kunt er inderdaad met z'n vier in. En dat, dat FF staat voor Ferrari voor. En dat voor dat staat dan niet alleen voor vier zitplaatsen, maar ook voor vier wielaandrijving. Dat is op zich ook wel bijzonder, want dat hadden ze niet eerder bij Ferrari. Toch is het wel een beetje zo, want we kijken nu even uit het raam. Dan kijken we uit op de 458 Italia, donkerrood, twee zits... Dat is toch wel iets meer Ferrari. Bedoel, dit, dit haalt toch wel iets van de charme van Ferrari weg. Of vind je van niet? Ja, daar heb je gelijk in. Een, een 4,58 is een raceauto. Dat is echt een race Ferrari. Als je daarin rijdt, ik, ik, ik heb er een keer in mogen rijden. Als je daarin rijdt, dat is een zenuwachtige auto. Die trekt aan het stuur. Die is constant is die de strijd met je aan het aangaan. En dit is een GT. Dit is een auto waar je elke dag mee kunt rijden. En een 458 is een racer. Daar ga je mee naar Zandvoort. Maar niet te betalen, hè, deze voor Jan Moraal. Nee, nee, nee. nee, nee. Dit, zijn, dit zijn hele dure auto's, absoluut. Ja. ja, en als je dan naar het design kijkt: van, uh, van alleen het dashboard al, het stuur met de flippers eraan natuurlijk. Het is ook tot in de perfectie helemaal gedaan, hè? Ja, en, en ik weet niet wat jij ervan vindt, maar het is ook wel sober, hè? Als je het allemaal zo ziet, het is bijna een beetje dat, dat Zweedse, dat Scandinavische. Overigens helemaal vol met knopjes. En dit is een leuke, dat is de Manettino. Dat is een draaiknopje. En daar kun je eigenlijk totale karakter van de auto mee, mee, mee variëren. En als je die uh, op sport zet, dan kun je eigenlijk vol gas een bocht om en dan regelt de elektronica precies het juiste hoeveelheid vermogen dat naar de wielen gaat zodat je er net niet uitvliegt maar dat je wel het allersnelst door die bocht gaat typisch ook voor uh, een sportauto, toerenteller in het midden waar ja. je naar kijkt Ja en tot 10.000, dan haalt hij niet helemaal maar 9500 haalt hij ongeveer wel en dan gilt het, het uit het is echt een heel bijzonder zo'n auto en WNL is ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. En zometeen het belang van goede vachtverzorging, jawel. Maar eerst het belang van een goede chef. Want die is net zo belangrijk als een leuk salaris. Toch trekken bazen liever de portemonnee dan dat ze leiderschap tonen. Dat blijkt uit een rapport van TNO dat vandaag verscheen. En voor de uitzending sprak WNL's Martine Hoef erover... met Paulien Bongers van TNO. Het is niet nieuw in die zin dat de laatste jaren... de tendens om groei, ontwikkeling, zelfstandigheid in je werk erg belangrijk te vinden. Maar dit is dan wel weer een uh, constatering op grote schaal... dat dat uh, ja, door zelfs 97% van de werknemers als belangrijk tot heel belangrijk gevonden wordt... om een goede leidinggevende te, te hebben. En wat betekent dat, een goede leidinggevende? Ja, een goede leidinggevende is vooral, uh, het zit hem vooral in het aspect waardering... Dus een goede leidinggevende is eh, iemand eh, door wie je gehoord wordt en gewaardeerd wordt en gestimuleerd wordt in, in je werk. Het is dus uh, geen verschuiving, maar een, uh, een toevoeging over wat mensen belangrijk vinden in hun arbeidsvoorwaarden. We hebben ook gekeken naar uh, niet alleen wat mensen belangrijk vinden, maar ook wat werkelijk ingevuld wordt in hun werk. En hoe tevreden ze daar ook over zijn. En dan blijkt wel dat uh, wat betreft die goede leidinggevende er een enorme mismatch is tussen het belang wat mensen daaraan hechten en de werkelijke invulling van die arbeidsvoorwaarden in hun huidige werk zoals we daar nu tegenaan kijken. Uit uw onderzoek blijkt dat veel mensen ontevreden zijn over hun baas? Ze zijn in ieder geval zeker niet zo tevreden als ten opzichte van het belang wat ze eraan hechten. Dus je kan zien dat als we vragen van goh, waar bent u tevreden over, dan zijn dat weer andere dingen. En in de leidinggevende zijn mensen dus relatief veel ontevreden over, terwijl ze dat dus wel heel erg belangrijk vinden. Welke sectoren scoren in het bijzonder goed? Nou, wat uh, in ieder geval leuk is om te vermelden is dat in het onderwijs uh, blijkt dat uh, de werknemers in het onderwijs vinden dat de arbeidsvoorwaarden die zij belangrijk vinden ook in grote mate vervuld worden. Dus dat gaat over uh, uh, zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden en uh, de, uh, de interessante werk vooral. Maar dat het salaris dat blijft, dat blijft een minpuntje. In de industrie is dat Minder het geval dat de werknemers ook tevreden zijn... over de arbeidsvoorwaarden die ze zelf belangrijk vinden. Daar zijn ze het minst tevreden? Ja, in de industrie zijn ze daar het minst tevreden over. Het is wel zo dat ook tijdelijke werknemers... over het algemeen echt wel achterlopen... ten opzichte van de vaste werknemers... over hun vervulling van hun wensen... op interessant werk, leermogelijkheden... en uiteraard werkzekerheid. En ik denk wel dat het zowel in belang van de... Uh, ja, van de werknemer, maar zeker ook van de werkgever is... om eh, te zorgen dat op een aantal van deze, je zou het kunnen noemen... zachte arbeidsvoorwaarden, wel te, eh, te streven dat die mismatch minder is. Want het levert je gemotiveerde werknemers op die zich ook bereid zijn eh, in te zetten voor het bedrijf. En een van de dingen die, die wij ook wel zien... is dat bijvoorbeeld aan, aan flexibelere arbeidstijden... wat ook een van de zaken is die men van belang acht. Als er veel tevreden, ontevredenheid is... Over de mogelijkheid om eventueel deeltijd te werken of je werktijden wat aan te passen. Als daar niet aan voldaan wordt, dan gaat dat samen met burn-out klachten en ook een als het wel vervuld wordt, ook gaat het samen met een lager verzuim. Al oh, dus Paulien Bongers van TNO. Bij mij hier aan tafel is ondernemer Jip Samhout van N Samhout, dat is een reclamebureau. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Jij bent zo'n goede werkgever. Hè? Die, uh, je bent drie keer tot beste werkgever van het jaar geworden. En één keer zelfs de beste van heel Europa. En dat op je 21ste. Dit wat jij nu allemaal hoort, het is voor jou gesneden ook natuurlijk. Ja, je hebt wel inderdaad wat, wat ik hier hoor. Dat doen wij inderdaad al jaren inderdaad. Dus dat, uh, dat is wel uh, ja, ontzettend uh, nou ja, leuk ook weer om te horen dat wetenschappelijk weer is onderzocht. Maar uiteindelijk ja, gemotiveerde mensen, dat, dat levert gewoon echt... Um, uiteindelijk levert dat voor bedrijven de winst op. Wij doen dat zelf met, uh, vanuit de theorie van de value profit chain. Van door gemotiveerde medewerkers krijg je meer gemotiveerde klanten. En krijg je uiteindelijk ook betere financiële prestaties. En hoe hou jij ze nou het meest gemotiveerd? Wat is jouw geheim? Nou wat belangrijk is, denk ik, wat wij bij Ensama doen, is dat wij naar al onze mensen kijken wij naar hun persoonlijke visie. Dus wij kijken naar alle mensen, kijken wij van wat drijven mensen persoonlijk? Uh, waar willen ze heen over de komende tien jaar? Wat zijn belangrijke waarden? En uiteindelijk kijken wij met ons bedrijf, kijken we naar onze mensen, waar zijn hun persoonlijke visies? Waar willen we met, met z'n allen zeg maar, heen? En uh, dat is onze bedrijfsstrategie. En dat, ja, dat levert ontzettend veel tevreden werknemers op. Dus je luistert heel erg naar de werknemers, wat zij willen. En nou zegt dit onderzoek: werknemers willen ook. Goed, leiderschap. Ze willen echt een baas. Nou, dat heb je denk ik ook nodig. Maar als baas moet je denk ik iemand zijn die je uh, werknemers daarbij helpt... en je collega's daarbij helpt om uh, naar nou die volgende stap te maken... en iedereen in zijn eigen ontwikkeling te helpen. En wat het, wat het gave dan is, is dat mensen dan niet meer voor jou werken... maar die werken ja, voor het bedrijf, maar vooral ook voor zichzelf... en gaan vooral voor hun eigen uitdagingen. En hoe doe jij dat dan bij jouw werknemers? Je hebt er 18. Ja, wat we bij um, en samen doen is, nou, we gaan dus echt op zoek naar die um, naar persoonlijke visie. En wat we dan bijvoorbeeld doen is dat wij gaan um, met hun introductie van mensen, gaan we bijvoorbeeld de, de pelgrimstocht lopen we in Santiago de Compostela om um, op zoek te gaan naar wat, wat drijft mij echt en wat, um, waar, waar ga ik voor. En even voor de duidelijkheid, dat is hem echt een bedevaartstocht. Hè? Hoeveel kilometer is die lopen? Um, het is volgens mij is het in totaal is het vier dagen van elk ongeveer 30 kilometer lopen, zeg maar. En, en dan moet ik me dus bij voorstellen dat jij daar loopt met die Nieuwe werknemer. En dan praten jullie over ja, wat nou eigenlijk belangrijk is in het leven. Ja, en wat um, dan delen mensen, delen levensverhalen met elkaar. Uh, je gaat echt op zoek naar de diepere, diepere kern vanuit jezelf. Zeg maar, waar, um, ja, waar word, word ik uh, door gedreven en waar wil ik heen? Ik zou het doodeng vinden om met jou te gaan wandelen. <laughs> Ja, nou ja, dit is, uiteindelijk is het altijd wel heel gezellig hoor. Dus wat dat betreft. En maar het zijn op mooie gesprekken. we gaan naar de diepere kern. Het, ik bedoel, uh, ja, het, het, het, het klinkt bijna een beetje, een beetje eng inderdaad. Maar um, ja, uiteindelijk, als je niet, niet weet waar je, waar je heen wil, zeg maar. En niet, niet weet wat jou drijft, dan kom je ook niet verder in het leven. Dus uiteindelijk zijn het hele, hele wezenlijke gesprekken. En uiteindelijk komt iedereen daar super geambitieus vandaan. Want je gaat doelen stellen van waar wil ik over tien jaar staan. Nou ja, dat is fantastisch om daar überhaupt over na te denken van waar ik wil staan. En ja, meestal geeft dat heel veel Jij gaat morgen naar Harvard. Dan ga je naar een hele bijzondere cursus. Leiderschapsprogramma ga je daar doen. Je bent de jongste deelnemer ooit, heb ik begrepen. Ja. Wat ga je er nog meer leren? Nou, het is eigenlijk is het een beetje de basis ook van dit uh, eigenlijk van deze filosofie, die daar ook wordt geleerd. Uh, uh, het is de cursus Achieving Breakthrough Service. En uh, ik ben daar in ontmoeting gekomen met een professor van Harvard, uh, Das Nariandas. En die zag toen eigenlijk wat wij deden en die vond dat zo bijzonder dat hij mij daar ook onder andere voor heeft uitgenodigd. En uh, ja, het is, het is heel bijzonder, want het, normaal zitten daar mensen van ongeveer 40 plus, zeg maar. Um, en daar schreef ik tussen om daar te leren. Dus ja, ik vind dat een fantastisch. Experience om dat te mogen gaan meemaken. Ja, ja goed. Nou... En uh, uh, Nou ga jij daar dus heen. Je bent een ontzettend jonge, succesvolle ondernemer. Kun jij één tip geven voor de mensen die nu denken... ja, ik ben ook nog maar net klaar met school en ik wil dat ook. Wat, wat is jouw gouden tip... Ik zou zeggen, ga het vooral gewoon doen en heb vertrouwen in mensen om je heen dat die het goed kunnen doen. En ga het vooral gezamenlijk doen, maar heb vertrouwen, wil het niet allemaal alleen doen. Um, uiteindelijk om echt een succesvol iets neer te zetten, moet je dat samen met me mensen doen. En moet je gewoon hele goede mensen in dienst hebben om dat samen te doen. Dankjewel. Jip Zalmhout en eh, heel veel plezier op Harvard. De NAVO had nooit over moeten gaan tot een militaire operatie in Libië. Dat zegt een van de meest gezaghebbende wetenschappers... op het gebied van militaire geschiedenis en strategie... militair historicus Martin van Kreveld. Hij deelde zijn sinistere mening met WNL's Hemmer. Dat is heel interessant, dat voor precies 100 jaar... Libië het theater was van de eerste luchtveldtocht van de hele wereld... In 28 september 1911 zijn de Italianen dus Libië binnengevallen. En ze hebben met zich meegebracht negen vliegtuigen en twee luchtschepen. Dat was toen de grootste en de modernste luchtmacht aller tijden. Maar na enige maanden is de oorlog in guerrilla veranderd. En toen is de nut van de Italianische lucht mag dus heel snel gezonken. Omdat de andere zijde heeft zich aangepast. Ja. En in het einde hebben dus de Italianen eh, 21 jaar lang in Libië gevochten. En het oorlog is alleen maar tot einde gevoerd... met de hulp van een kwart miljoen troepen. Ja. Toch lijkt me dan die parallel met het nu niet zo moeilijk te trekken. Want ook nu lijkt het niet te volstaan dat we uh, vliegtuigen sturen. De roep om grondtroepen wordt steeds sterker. Precies. Uh, en dat was uh, voor mij van tevoren bijna helemaal duidelijk. En eigenlijk kan je beweren dat de hele geschiedenis... van onconventionele oorlog in de laatste honderd jaar bijna... dus één lang bewijs is dat het voor guerrilla's terrorist, uh, opstandelingen enzovoort, ook mogelijk is te vechten als ze geen lucht mag hebben en zelfs geen wapenen tegen vliegtuigen. U hebt nou het duivelse dilemma inderdaad uh, geschept inderdaad. Uh, van, van deze oorlog in Libië. Is er dan wel een oplossing? Uh, misschien wel, maar dat zou men helemaal anders moeten doen... En misschien is de man die dus wel heeft laten zien hoe men dat doet, de vader van de huidige president van Syrië. De vader van Bashar al-Assad? Hafiz al-Assad in Gamma in 1982. Dat is heel duister, want die heeft de moskee niet alleen plat gebombardeerd, maar ook 25.000 mensen kwamen daarbij om en daar een parkeerterrein van gemaakt. Dat is heel duister. En voor alle, hij heeft zich niet verontschuldigd. Dat klinkt heel gruwelijk en macaber wat u nou zo vertelt. Inderdaad. Maar als je niet bereid bent... Uh, om bij Machiavelli te spreken... als je niet bereid bent... Uh, vreedheid te gebruiken... in deze wereld van ons... dan moet je maar beter minister-president... van Disneyland worden. De, de, deze constellatie verlangt... vreedheden? Waarschijnlijk wel. En door wie begaan? Door, in dit geval, door de NAVO. Maar daarvoor is de NAVO niet opgericht? Of, precies, precies. En ik weet niet of ze... Gelukkig of maar. ...in staat zijn uh, te besluiten wat eigenlijk, waar ze eigenlijk zullen ingrepen. Ik weet het niet. Het is een heel gruwelijk beeld wat u hier schetst. Inderdaad, maar ik ben een, uh, dus een uh, volger van de Machiavelli een centrale thema of centrale begrip is virtu, deugd. Ben je deugzaam op het moment dat je steden plat bombardeert en de bevolking uitmoordt? Maar virtu is niet wat uh, u bedoelt of wat wij bedoelen met dat woord. Virtu betekent wat men in Engels prowess uh, uh, noemt. En dat sluit in als het nodig is ook uh, de uh, bereidschap. Dus uh, dat doen wat nodig is. Al dus militair historicus Martin van Kreveld nu in Den Haag op het World Foresight Forum... om te spreken over de toekomst van de wereldorde. Ja, maar met deze zware boodschap laten we u nog niet gaan. Ik wil het namelijk nog even met u hebben... over de verzorging van harige honden. Want, u wist het vast nog niet... maar 2011 is het jaar van de trimstalons. De Brouwens bestaat in Nederland 20 jaar. En WNL's Martine van Hoef weet er meer van. Alle honden een jas uit, dat is het thema van het jaar van de trimsalon en wat dat inhoudt. Zie je hem een beetje overdrachtelijk, het thema? Legt Rosita Companier uit. Alle honden in ieder geval hun, hun jasverzorging en hun passende jas weer aan die bij hun hoort. En daar gaan allerlei activiteiten mee gepaard. 22 mei is er een landelijke open dag. Zegt Pascal Foeks van veterinair organisatiebureau Vito. Dan hebben we in mei-juni... Puppies. Uh, dan moet je aan denken aan uh, ja, pimp-de-pup uh, actie. Aandacht voor vlooien. In de zomermaanden willen we aandacht hebben over uh, verhitting. En dat aandacht voor vlooien en teken. Aandacht voor katten. Dat veel mensen niet weten. Is dat ook katten getrimd kunnen worden? Gaat dat wel samen? Ja, in principe wel. in principe wel. Het loopt natuurlijk niet allemaal los door elkaar. Dus er is niet heel veel contact. Ze zien elkaar wel. Maar ja, het is toch al een beetje een stressvolle situatie. En de trimtrends? We zijn, we, zijn, we zijn geen Amerika. Soms doen we wat grappige modelletjes in, in Chichu's en, en Maltesers en zo. Dat zijn gezelschapshondjes. Hondjes die, die, die er snoezig uitzien, maar waar wel heel veel haar op zit. En daar die vacht wordt ingekort, dus daar kun je wel wat in variëren qua model. Je hebt ze met lange oren, met korte oren, dus net wat de baasje leuk vindt. Soms doen we een pittig kopje op, dan krijg je toch net een, een andere uitdrukking... In, uh, ...in het hoofdje dan, dan wanneer je dat uh, niet doet. Als je niet naar de trimsalon wil, welk huisdier kan je dan het beste nemen? Het grootste advies is vaak bij labradors dat er niet te veel geborsteld moet worden. Borstelen stimuleert ook de verharing. En, en extreem verharen, dat, dat doen die labradors altijd al. En gelukkig moet het hoogtepunt van het jaar van de trimsalon nog komen. En wat uh, eigenlijk het hele jaar door centraal staat, dat is een verkiezing van trimsalon van het jaar... En daar willen we eigenlijk een soort, soort ja, stemmogelijkheid bieden. Um, dat hun trim, een, een trimmer zeg maar, zijn klanten kan motiveren om op die trimsalon uh, te stemmen. Bam. Ja, en met de kerst krijgt de langhaarige ronde en katten ook nog eens een eigen klossie. En zometeen op deze zender, daarin Paul de Leeu, dat is leuk. En morgenavond dan zijn wij er weer op Radio 1 met Avondspits. Namens ons hele team een hele fijne avond. En kunt u niet zonder ons? Surf dan naar www.avondspits.nl. Dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Europees Voetbal op Radio 1.